De piloot maakte op tijd gebruik van zijn schietstoel en is ongedeerd. De basis wordt door de NAVO gebruikt voor de bombardementen op Libië. Het vliegveld ligt 600 kilometer ten noorden van de hoofdstad Tripoli. De Italiaanse politie heeft een onderzoek ingesteld naar de crash. Tot nog toe is er niets bekendgemaakt over de oorzaak. En de NAVO wil niet zeggen van welk land de neergestorte F-16 is. De Palestijnse bewegingen Hamas en Fatah hebben een principeakkoord gesloten over verzoening. Ze zijn het eens geworden over de vorming van een interimregering en gaan samen verkiezingen voorbereiden die over een jaar moeten worden gehouden. Het is bekendgemaakt in Cairo waar de groepen met elkaar spraken. De twee bewegingen bestrijden elkaar al jaren. Sinds 2007 is Hamas aan de macht in de Gaza-strook en Fatah op de westelijke Jornarnoever. De Palestijnse presidentsverkiezingen zijn steeds uitgesteld door het conflict tussen Hamas en Fatah.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 ANWB Verkeersinformatie. Tien files nog. De meeste staan rondom Gouda en Rotterdam door ongelukken. Het was sowieso wel druk door ongelukken vanmiddag. Op de A12 Utrecht-Den Haag. Daar staat het vast tussen Woerden en Reewijk. Vijf kilometer. De weg is daar afgesloten vanwege een ongeluk een stukje verderop. Bij het Gouwe Aquaduct. Daar staat vier kilometer file vast. Of uh, verkeer vast. Want de traumaheli is daar ook geland. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag uh, kiest bij Bodegraven voor de N11 in de richting van Leiden. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en het knooppunt Gouwe 9 kilometer. En ook op de A20 maar dan naar Hoek van Holland tussen de knooppunt Terbregseplein en Kleinpolderplein 6. Ook dit komt door een ongeluk. Je kan daar niet richting de A13 naar Den Haag.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 Dit is Radio 1, de NTR. Een Joodse man woont met zijn dochter jaren in afzondering op een berg. En als zijn dochter de wijde wereld intrekt, blijft de man achter... en beseft dat hij niets weet van zijn eigen achtergrond... en dat ook nooit heeft willen weten. Maar nu komen de vragen. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En dat is het thema van Louteringsberg de nieuwe roman van onze gast. Hier is Marcel Meuring. Uw presentator is Petra Possel. Ik vond het eigenlijk al zo mooi dat ik dacht van, ja. zullen we het hierbij laten ja, gewoon? Ja, dat is het beste spotje wat je kunt wensen. Ja, zullen we achterover gaan leunen ja, en een goed glas, wat zullen we doen? Grüne Veldliner. Ik heb wat trekkende Sauvignon. een Sauvignon Blanc, zo'n grassige... Ja? ja, want er komt heel veel wijn voor in je boek ja. Marcel Meuring. Dus ja. eigenlijk heeft elk hoofdstuk heeft een, heeft een andere wijn. We zouden Misschien er... wel meer dan dat. Ja, ja, ja. we zouden er een wijnwijze bij kunnen doen. Ja, nou ja, het boek is in zekere zin zelf ook een wijnwijze. Het is, het is natuurlijk ook een man die niet veel meer heeft in het leven dan uh, piekeren, wijn drinken. Sigaar um, roken? En af en toe een sigaar roken, Een cubaan? Inderdaad. Een cubaan, ja. Want als je, moet, als je het doet, moet je het goed doen. En iemand die wil... Hij is gaan wonen op die berg en, en had er, hij had daar bepaalde ideeën bij. Hè. Ik ga hier wonen met mijn dochtertje, Rebecca. Die is dan nog heel klein... En ik ga er een moestuin aanleggen, ik ga planten en oogsten. En, nou, daar, is allemaal, daar is allemaal niets van teruggekomen. Het enige wat hij he, echt heeft gedaan, is Rebecca opvoeden. Ja, hij wilde volle in het leven gaan... Ja. en hij trok zich eigenlijk terug niet ja. alleen in zijn huis, maar ook in zijn hoofd. Ja, hij heeft zich in, niet alleen uit de wereld teruggetrokken... maar ook uit zichzelf, zou je kunnen zeggen. Want ook voor zichzelf is hij min of meer onleesbaar geworden... Maar wat hij wel gedaan heeft... en, en uh, ik heb dat ook in mijn omgeving wel gezien... dat het uh, vaker uh, voorkomt. Uh, hij was er wel helemaal voor Rebecca. Hij is een leuke vader voor Rebecca. Er is ook een, het is ook een bijzondere relatie tussen die twee. En ik denk dat dat aan de ene kant komt... omdat hij um, haar genoeg uh, uh, als een mens kon behandelen. Niet als een volwassene, maar toch als een volwaardig mens. Uh, om haar te kunnen laten ontplooien. En tegelijkertijd omdat ze... Um, ja, zij was zijn laatste strohalm. Ja. Zonder Rebecca. Wat was er dan van hem geworden? Ja. Dus feitelijk leidt hij aan een, aan een soort van empty nest syndroom. Op het moment dat zij ja. huis en haard verlaat en, en ja. op zichzelf gaat wonen. Uh, en, en, en dan moet hij wel uit die sluimenstand komen. En daar gaat dit boek ook over. Ja. En wat daar allemaal aan vooraf gaat en wat daarna komt. En wat hem uiteindelijk weer in leven uh, tot leven moet brengen. Ja. Um, het is heel makkelijk om nu uh, de rest van dit gesprek... vergelijkingen te gaan trekken tussen de hoofdpersoon... Marcus Kolpa mm -hmm. en Marcel Meuring, beide schrijvers. Ja. Er zijn nog wel meer overeenkomsten, heb ik gezien. Fysiek zijn er overeenkomsten. Uh, sowieso. Je weet niet half. Ik weet het, het is het product ja. van de verbeelding. Maar ik was toch wel benieuwd dat kluizenaars bestaan. Ja. Hè? Wat, wat, wat je beschrijft in het boek. en Wat je zeer secuur beschrijft in het boek. Is dat iets... Dat jij van haven tot goud kent? Ja, ik ben. Ik ben als, ik nou, als ik nu ga zeggen, ik ben geen gezelschapsmens, dan barsten op diverse plekken in Nederland mensen in lachen uit. Dat handjevol vrienden in Nederland. Ja, want ik ben, zelfs dat is nog een eufemisme. Dat ik, ik ben niet echt iemand die eruit gaat. Ik zit bijna altijd thuis. Ook als het, als het mooi weer is, dan. Dan komt mijn vrouw s'avonds thuis en dan zegt ze... ben je nog naar buiten geweest? En dan denk, ik denk dan altijd, elke keer weer, denk ik, om wat te doen dan? Ja, ik er zijn binnen. mensen die boodschappen doen. Ja, maar die komen... Die, Albert Heijn brengt ze bij ons thuis. Is... Um, Goed. Nee, maar ik, ik, Ramen ik, dat... en deuren gesloten, bijna. Ja, ja, ik heb altijd alle gordijnen dicht, want ik wil niet naar buiten kijken. En, um, ja, ik, komen er mensen ik over de vloer? Niet, wel, wel is, niet zo vreselijk veel. Ik heb heel weinig vrienden. Doe je de deur open als er aangebeld wordt? Nou, ja. En nou, dat, dat ligt eraan. Ik kijk vaak even of het de postbode is, want het is meestal de postbode. En dat is het een pakketje met een boek, waarschijnlijk. Ja, dat is het dan. En, um, het is wel beter dan het geweest is, want ik heb ook heel lang, heel lang de telefoon niet opgenomen. En um, dat, dat, dat werd lastig, natuurlijk. Maar ja, ik. ik uh... Ik ben graag uh, alleen en ik zit gewoon graag achter mijn tafel uh, uh, te werken en, en te lezen. En ik heb uh, Ja, als ik nu zeg ik heb geen behoefte aan mensen, dat is, dan is dat ook niet zo. Het is wel eens psychisch zijn. Ben je hier wel eens voor behandeld eigenlijk, voor dit? Ach, mevrouw, hou op. Ja, ja nee, maar dat, weet je, het is iets wat ik als kind al had. En um, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat ik heel erg doof ben. Uh, aan beide krijg, oren ben je behoorlijk Ja, erover. ik heb geloof ik aan één oor nog 40 procent. Dus dan, dan, dan, is het, dan is het een beetje moeilijk in, uh, uh, in gezelschap. Dan moet ik me altijd heel erg inspannen. Maar ik, dat is niet het enige. Ik vind, het, ik vind over het algemeen ook dat het, um, uh, dat het weinig uitdagend is. Menselijk gezelschap? Ja, dat moet ik niet zeggen, geloof ik. Nou, ik ben meer verwonderd over deze opmerking. Ik denk altijd: er is zoveel avontuur in de mens. Ja, daar valt ik steeds vind weer wat nieuws. Oh. Ja, ja. Ja. ja, nee, ik bedoel, het maak dat wel eens mee. En ik kom hele interessante mensen tegen. Maar dat, dat is dan bijvoorbeeld ineens een taxichauffeur. Of um, noem het maar op. Maar weet je, als ik naar een uh, café ga, wat ik heel af en toe doe. Um, met een vriend van mij die in Rotterdam woont. Dan, um, dan denk ik altijd... Ja, dat zijn ook van die mensen die staan dan in groep met elkaar te praten. Denk ik, dat, ik weet het uit ervaring van vroeger. Het gaat nergens zo. Je hebt er ook niks aan. Maar dat is natuurlijk een verkeerde uitgangspunt... om naar een café te gaan, dat je, er, dat je er wat aan hebt. Ik kan me ook voorstellen dat de symptomen van, van kluizenaarschap... steeds erger worden en dat er op een gegeven moment... helemaal geen sprake meer is van een kost analyse van heb ik hier iets aan, mm. heeft het nut voor mijn leven... maar dat je sowieso die grens niet meer overkomt. Nou ja, kijk, dat, ja, dat is wel zo. Dat, uh, ik woon nu nog in Rotterdam. Dat komt voornamelijk omdat mijn vrouw daar uh, werkt. Maar uh, als dat niet zo was geweest... dan uh, zou ik toch het liefst ergens in een, in een groot bos wonen. En, uh... Ook op zo'n berg eventueel? Ja, ik, ja, financieel technisch is dat wel moeilijk, <lacht> denk ik. Een klein huisje op een berg. Ja, berg. Nou, ja het, liefste, het liefste wel. Dat, uh, ja. dat lijkt me wel prettig, ja. Goddank dat je nog een vrouw hebt, denk ik dan. Ja. ja of denk je weet, dat zelf eigenlijk ook? Nou, ik, ik vraag me af wat zij ervan vindt. Maar... Nee, ze houdt veel van ja. me. Maar nee, ik ben, ik ben, dat, dat is wel waar. Zij, zij trekt me wel af en toe naar buiten. Dat, uh, anders kom maar, ik helemaal niet. Uit. Ik kan nu, nu je dit allemaal al verteld hebt, eigenlijk niet anders constateren dan dat deze Marcus Kolpa uit je boek heel sterk in dit onderdeel in ieder geval lijkt op, op Marcel Meuring. Want dit boek gaat over een man die, die dat kluizenaarschap verkiest. En die eigenlijk nog als het ware bij de levende wordt gehouden door zijn dochter. Ja. Wat je al zei. We gaan daar zo over uh, doorpraten. Uh, ik wilde je eigenlijk eerst nog even wat dingen uit de waan van de dag voorleggen. Uh, Marcus Kolpa, die leest geen kranten, kijkt geen nee. televisie en doet niet aan radio enzovoort. Ik weet niet, is dat bij jou ook zo? Of hou jij nog wel een beetje bij wat er in de wereld gebeurt? Uh, nou, ik, nee, ik klik een aantal keren per dag op teleteksten. Uh, uh, en ik lees de NRC op de iPad. Dat, maar dat is alles. Uh, wat, bij wat bij, ook bij de... het ontbijt lees ik een boek. En, uh, is dat ook bewust, om die wereld buiten de deur te houden? Nee, ik vind de kranten ontzettend slecht geworden. Ik las vroeger vier, vijf kranten per dag. Uh, uh, en, en daar had ik ontzettend veel plezier in. Ik ben, ik ben een liefhebber van kranten en ook van, van goede journalistiek. Maar um, ik vind het erg achteruit gegaan. Het is net alsof ik de hele tijd de FIFA lees. Uh, het gaat voortdurend over wandelen en koken en, en, en getut met de kinderen... en, en dingetjes kopen en, en flutterige interviews. En ik mis degelijkheid. En hoe ziet die degelijkheid eruit? Wat voor verhalen zijn dat dan? Nou, dat zijn, wat, wat ik wil in een krant, dat zijn de achtergronden bij het nieuws. Want het nieuws heb ik allemaal al gezien op internet... En, en, ik wil de achtergronden bij het nieuws, ik wil diepgaande interviews... en niet uh, van die flutterige interviewtjes. Uh, uh, dat, dat, dat soort dingen. De, de krant als de brenger van het dagelijks nieuws heeft geen functie meer. Dat heeft hij al heel lang niet. Maar die rest die wil ik wel graag lezen. He, we, we, we hebben, de journalistiek staat in Nederland op een ontzettend hoog pijl. En ik heb het gevoel dat er heel veel kwaliteitsjournalisten... Ja, ...stukken zitten te schrijven voor kranten... ...die eigenlijk steeds meer geïnteresseerd zijn... ...in cd's verkopen en wandelingen aansmeren. Hm. Maar de nieuwe hoofdredacteur van NSC Next... Een ...nog een jonge jongen met ja. een filosofieachtergrond... een ja. filosoof, uh, heeft aangekondigd... ...dat hij meer verdieping uh, gaat brengen. Dat, dus dat is voor jou ik, de vraag. Ik ben heel benieuwd naar wat hij gaat doen... ...want ik vond het echt een ik vond het verheugend nieuws... ...dat hij, uh, ook omdat hij zo jong is, hoofdredacteur werd... En omdat hij filosoof is. Ja, natuurlijk. Dat... Dat is altijd meegenomen in alle opzichten. Zelfs als de melkboer filosoof is. Maar hij is jong. Hij is heel jong. Ja. En dat ze, dat ze hem durven te kiezen... betekent ook dat ze een gok durven te nemen. En ik denk dat het belangrijk is... dat je echt stevig wilt gokken. Geef hem al die kansen dan. Uh, ik, ik denk dat, ik, ik weet dat niet zeker... maar ik kan me voorstellen dat je uh, in Rotterdam het parool niet hebt gezien. Het parool had dit weekend nogal een opzienbarende bijlage. Ik dacht eerst dat het in de orde van Lifestyle een, een makelaarskrantje was... met, met uh, nieuwe huizen. Is dit jouw huis? Staat er heel groot in vette letters op de, op de cover. Maar uh, het zijn huizen, 21.662 uh, adressen van... 61 ruim 61.000 Joodse Amsterdammers die hmm. in de Tweede Wereldoorlog uh, zijn vermoord. En dus uit die huizen zijn gehaald. En Op alfabetische volgorde staat elke straat erin. En dan ja. kan je dus eigenlijk kijken of jij in een huis woont. Als je in Amsterdam woont. En dat geldt natuurlijk in andere steden. Is het nou, in Amsterdam wel wat meer. Ja. Maar in Amsterdam het meest. Ja. Um, in, in een huis woont of in een ja. straat woont waar veel uh, Joden uh, weggevoerd zijn. Uh, het leek mij een, een, een klein beetje een, een, een vorm van shocktherapie om ons allemaal weer rond zo hmm. begin mei uh, straks uh, weer eens met de neus op de feiten te drukken. Wat vind, jij, wat vind jij hiervan? Jij bent nogal verbonden met het Joodse thema, zullen we maar zeggen. Ja, nou ja, kijk, die, je kon die adressen altijd al vinden op uh, joodsmonument.nl uh, uh, En daar heb ik ook wel eens op gekeken om te kijken waar mijn familie woonde in, uh, in Rotterdam, in dit geval. Um, en nu is het dan zo'n krantje. en dan, Wat moet je daar dan mee? Als je dat weet. Wat, uh, je hebt hier het plein En dan zie je dan heel veel adressen staan. Ja. En dan, wat moet je daar dan mee? Dan realiseer je... Beseffen dat er heel veel mensen ja. waren. Maar dat ja. wisten we al. We weten dat van de uh, 102.000 Nederlandse joden... Uh, maar 10% heeft overleefd. Dat weet iedereen. Ik weet het niet. Het gaat natuurlijk over een vorm van de geschiedenis uh, van oh, generatie. Oh, je kunt ook deze poster op uit de genen... bijlage voor je raam hangen. Ja, dat kun je ook doen. Ja, nou... Dan, dan denk je... Denk je dat, ik, ik zie bij jou erg veel twijfel over deze ja. vorm van herdenken of van herinneren. Ik hou niet van herdenken. Hou je niet van herdenken? Ik, ik, ik hou van herinneren. En herdenken, dat wordt gauw zo'n cultus. Uh, ik, ik vond dat ook toen, uh, herinnering Centrum Westerbork... behalve uh, het, mo het monument dat ze hadden van Ralf Prins... Dat, uh, die opkrullende spoorrails, een heel eenvoudig, sober, uh, indringend monument... Zijn ze ook nog eens een keer tienduizenden paaltjes gaan plaatsen. Uh, uh, en die kon je dan kopen. Mijn ouders waren ook zo gek om zo'n paaltje te kopen. Weet je, dat zijn natuurlijk ook wel weer vooral de, allemaal joden die dan zo'n paaltje kopen. Uh, en dan staat er ook nog eens een keer die paaltjes. Weet je. Wat, wat, wat, wat is dan het volgende? Gaan we nou ook nog, kunnen, kunnen we daarna ook nog lege cyclon B-blikken kopen? Of, of dat, dat is te veel een herdenkingsindustrie, vind ik. En dat, dat heb ik hier ook mee. Dan woon jij in zo'n huis. Jij hebt verder geen persoonlijke band met die geschiedenis... behalve dan mm. dat je weet dat de Tweede Wereldoorlog mm -hmm. heeft plaatsgevonden. En niet met die mensen die daar gewoond nee. hebben. En dan ga je die posters voor je raam hangen. Hier, wat is dat dan? Hier woonden Joden? Of, of, of... Dit thema komt Ik... afgeleid eigenlijk ook een beetje in jouw boek voor. Namelijk hoe Joden zichzelf wel of niet als Joden uh, benoemen. Hè? Op een gegeven moment zeg je eigenlijk is het, het hele... Het hele woord Joden is eigenlijk al pure discriminatie. Dat zit, zit ergens in, in een debat verweven, meen ik mij te herinneren in dit boek. Hè? Ah, nou, dan moet ik even nadenken. Het is ook 500 pagina's. Dus, <laughs> um... Ik heb ze scherper op mijn netvlies. Ja, dat zou mezelf. best kunnen. Ik kan me dit niet onmiddellijk herinneren, maar. maar het, het thema je, komt voorbij. Het, ja, je bent. Nou ja, kijk, je, men is meestal joods uh, uh, in de ogen van anderen. Barbara Streisand wordt iedereen joods gevonden. Maar ze heeft alleen de Joodse vader, dus technisch, wettelijk gezien zou ze dat niet eens zijn. Um, en Max Vries heeft dat ooit in een toneelstuk Andorra uh, uh, prachtig uh, uh, geanalyseerd. Uh, waar iemand op een gegeven ogenblik een Jood wordt gevonden. en op een gegeven ogenblik ook, maar, ja, zeg maar, uh, die identiteit krijgt. Mm -hmm. Dus. Um, uh, Joden en Jodendom en Joodse cultuur en geschiedenis... waren niet zo belangrijk geweest. Uh, in... Als andere mensen dat niet nou zo ja, benoemd Als we de hadden. Tweede Wereldoorlog niet hadden gehad... Nee. met Hitlers bijzondere voorkeur voor de Joden. Dus waar heb je het dan over? Wat, wat, Voel wat, jij ervaar uh, jij dat zelf ook eigenlijk Zodat Dat jij meer Joods bent doordat anderen jou Jood noemen? dan dat je jezelf ja, dat, uh, als Jood denk, ervaart? Ja, dat denk ik wel. Ja? Dat, uh, ik, ik denk ook wel dat het... Um, het je, je, je merkt het heel sterk. Het, het verschil tussen Amerikaanse en Europese Joden... Uh, Amerikaanse Joden uh, ja, vinden hun Joods zijn veel normaler. Het beroemde verhaal van Philip Roth... toen hij nog getrouwd was met Claire Bloom... en in Londen woonde en daar een aantal mannen zag staan... van wie die wist dat ze Joods waren, die zachtjes praten moest hij ineens denken van die schreeuwende Joodse taxichauffeur... zo Brooklyn Bridge, die draampje raampje open en dan niet zeggen. En toen dacht hij, hier hoor ik niet. Ik wil niet tussen dit soort Joden wonen. Ik wil ook niet zo'n Jood zijn. Nee. Ja, voor ons is dit normaal. Ik had het zelf ook gehad dat ik in Israël liep en dat ik aangeschoten werd... of ik soms uit Rusland kwam of uit uh, Europa, want we spraken zo zachtjes. Dat, dat, uh, en als ik dit soort dingen dan zie, dan ben ik niet zozeer... Uh, heb ik geen last in plaatsen van de ongemakkelijkheid of schaamte. Dit um, soort dingen, nu wijs je op op, op bijlage weer die van, bijlagen, van ja. het parool met die maar huizen. Maar dan denk ik, nou, is, is dit niet wat veel? Is dit niet wat. Het wordt wel heel erg een, uh, Het wordt je wel heel erg door de strot geduwd op deze manier. Ja. We gaan, uh, we gaan inzoomen op, uh, op het boek. We gaan praten over het boek. Marcel Meuring is onze gastluisteraars. U kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. En u kunt uw reacties daar achterlaten. En wij proberen dan, als u vragen heeft deze nog binnen dit uur te beantwoorden. Marcel Meuring die is schrijver. Hij schreef een klokboek. 500 pagina's over een schrijver... die zich terugtrekt in zijn huis op een heuvel... daar zich alleen nog maar bezighoudt met de verzorging en opvoeding... van zijn dochter, het koken van mooie maaltijden... het roken van sigaren, het drinken van goede wijn... en vooral het nadenken over de grote raadsels van zijn leven... zoals wie is zijn vader en wat is er gebeurd met zijn geliefde vrouw... die van de ene op de andere dag zonder taal of teken, is verdwenen. Deze man, schrijver van een bestseller die hem rijkdom... maar geen vreugde bracht, zakt weg in lethargie... vereenzaamd, versteend, bevriest. Bijna 200 pagina's, Marcel, leven wij met een bevroren man... Ja. totdat er, goddank, een vrouw <laughs> binnenstapt... en hij langzaam maar zeker ontdooit. Maar dat heeft ook nog wel wat voet in de aarde, mm. die ontdooiing. Hoe is dit verhaal geboren, om daar maar eens te beginnen... Goh. Eigenlijk met. Um, uh, maar dat is lang geleden hoor. Het is uh, wel vijftien jaar geleden. Uh, met een zinnetje. Um, een zinnetje uh, over. Uh, uh, dat de, de rivier aan de oever. Uh, uh, de rivier aan de voet van de heuvel was trooggevallen. in die hete zomer. Zo ongeveer in die zin. En toen stelde ik me zo'n heuvel voor. zo'n berg. en toen dacht ik onmiddellijk ook aan. Zeg maar onze Hollandse bergen, die dan heuvels zijn. Maar... En, um, en daar zat dan een man op, blijkbaar. Dat is, maar dat is vijftien jaar geleden. En dat kwam terug toen ik aan mijn vorige roman, Dis, begon te werken. En toen dacht ik, dat wordt één groot boek. Misschien duizend pagina's. Waar dan drie hele verschillende uh, grote verhaalstromen uh, in moeten zitten. En het bleek dat... dat ik kon dat technisch niet zo bij elkaar brengen. Dat het voor mijn gevoel een, een, een kloppend geheel was. Mm. Dat het toch drie, niet alleen drie verschillende verhaalstromen... maar ook drie verschillende boeken waren. Toen heb ik het uit elkaar getrokken. En dat tweede, dat, dat, die tweede verhaalstroom die begon eigenlijk met dat zinnetje. Dat is Lauteringsberg, de nieuwe roman. Ja, en Dis was, was de vorige roman... Ja. En dat is op ja, dat is, uh, het beeld van, van, van, een, van, een, van een rivier, een berg en een man. Ja. ja, en al gauw begreep ik dat die man Marcus Kolpa was... En, um, en dat er een reden was waarom hij daar zat. Dat hij zich niet terug had getrokken omdat hij de wereld niks vond... of omdat hij uh, behoefte aan eenzaamheid of stilte had. dat uh, uh, nou, was niet één reden, er waren een boel redenen waarom hij zich terugtrok. Maar de belangrijkste reden... Nou, ik denk dat er twee belangrijke redenen zijn. Het eerste is dat hij zijn dochtertje um, beschermen wil. Zo, die behoefte is zo sterk dat hij uh, met, diep in, midden in een bos wil gaan wonen met haar. Um, en dat wil hij, denk ik, uh, omdat zijn vrouw verdwenen is. 13 februari 1983 verdwijnt zijn vrouw. De vrouw waar, hè, van wie hij heel veel houdt, van wie hij zielsveel houdt... Ja, ja, met wie hij is. ook zo gelukkig is dat hij denkt... dat er nooit een ander leven of een andere vrouw uh, zal zijn. Dus hij raakt iemand kwijt ja. en hij krijgt iemand terug. Want hij, hij blijft met dat, met dat jonge kind zitten. Ja. Ja. En die gaat hij dan bijna overbeschermen... Om, omdat hem dat het dierbaarst is. Ja, en dat, lukt, en dat lukt niet goed, maar dat ligt niet aan hem, dat ligt aan Rebecca. Want, en dat vond ik wel fascinerend om te zien. Ja. ja, Rebecca, zijn dochtertje. Dat al heel gauw, toen, was ik, toen ik met dat boek aan het werk was... merkte ik dat zij dat ze eigenlijk zich ook nog aan mij ontworstelde. Dat, dat ze een... een, een uh, uh, Eigenzinniger. Ja, zij werd Rebecca. Ja. Zij werd iemand die... Ik heb soms het gevoel dat ik er eigenlijk niet zo heel erg heb hoeven vorm te geven omdat ze gewoon van het papier afsprong. En ze, ze, ze spreekt Marcus Kolpa tegen, um, ze corrigeert hem. Ze lijkt ook uh, eigenlijk niet op hem? Nee, ze is een, een extravert uh, meisje. Uh, ze is een, een ondernemende jonge vrouw. Ze is ook een vrouw vrij die nuchter en, en niet angstig. Nee, nee, ze zegt ook tegen hem ik, ik, dat, dat ze er last van heeft... dat hij de hele tijd zo beschermend is. Ja. Dat het, het is liefde, maar het is ook een last. Ja. Nou is die angst om haar te verliezen voor een groot deel ook ingegeven... door uh, het verlies van zijn vrouw, die ja. van het ene op het andere moment weg is. Maar dat niet alleen. Hij is ook uh, opgezadeld met een nogal vervelende... Uh, jeugd, geschiedenis. Hij, hij heeft een lode last op zijn schouders, zou ik nou ja, zeggen. Nou ja, weet je, vervelen, eigenlijk is het helemaal niet zo'n vervelende jeugd. Het is vooral een hele lege jeugd. En uh, kill en koud, zou ja, ik ook wel is, willen zeggen. Uh, ja, het is zo'n. Gevoelsarm. Ja, het is zo'n jeugd waarbij alles is goed geregeld, uh, uh, de, de, de voorraadkast is altijd vol, de vloeren zijn altijd schoon. Hij wordt opgevoed door het zijn moeder. Het is gefaciliteerd. Ja. Maar verder is er een niet. En op een of andere manier... hij beschrijft het ook ergens, dat ze elkaar passeren in het huis. Ja. Dat doen ze. En dan komt er een moment waarop zijn moeder... maar hij is dan al lang volwassen, waarop zijn moeder uh, aankondigt... dat ze het land gaat verlaten, dat ze in Haifa gaat wonen, in Israël. En dan begrijpt hij helemaal niets van. Hij heeft geen vooraankondiging gezien. Ze heeft er nooit over gesproken. Ze heeft... Ze vindt alles wat met Joden en Jodendom te maken heeft verschrikkelijk. He, dat, al die Jiddische woorden zou zij nooit gebruiken. Mm. En dan gaat ze uitgerekend in dat land, zo noemt hij het ook, dat land wonen. Nou, dat, dat doet ze dan en dat is, dat is de eerste schok. Uh, de tweede schok is dan als zij overlijdt, en dat is eigenlijk het uh, zeg maar tijdstip waarom het hele boek draait, 2006, komt hij erachter als hij naar Haifa reist dat uh, niemand daar weet dat zij een zoon had. En ja, hij wist al weinig, ze hadden al weinig contact. En nu blijkt ook nog dat hij ja. Ja, waarschijnlijk nog minder wist dan hij dacht te weten. Ja. Hij is uh, ongetwijfeld uh, voor een groot deel het product van, van zijn opvoeding. Of, of van, van dat lege, kale, gevoelloze hmm. nest waar hij die, waar die uitkomt. Uh, en dat maakt wel dat we. Nou, toch bijna 200 pagina's lang opgezadeld zitten met een, een wat lethargisch hangende man... die wel leuk sigaren zit te roken en wijn drinkt. Maar waar je je toch ook wel behoorlijk kunt ergeren. Ja. Want hij is arrogant. Hij, hij zit niet alleen op een berg... maar hij, hij, hij behandelt iedereen ook vanuit de hoogte. Hij is cynisch, hij is hard, hij is, hij is lief voor zijn dochter. Ja. En zijn huishoudster behandelt hij goed. Ja. Maar het is toch ook geen pretje. Deze nou ja. man, waarom doe je ons dat eigenlijk aan... dat we met die hoofdpersoon zo ver mee moeten? Ja, kijk, weet je, je kunt er ook... Uh, kijk, uh, in zijn voordeel moet worden gezegd... dat hij een bol verhalen te vertellen heeft. Hij vertelt, uh, hij herinnert zich veel. Hij vertelt veel, er zijn flashbacks naar zijn grote literaire succes... dat hij zelf verafschuwt. Dat had hij nou juist niet willen doen... Zo'n boek schrijven. Daar heeft hij mensen gelukkig mee gemaakt, toch? Met, ja, dat, met dat, boek. dat wel. Maar ja, zichzelf niet. Nee. En, uh, en dan, kom, dan komen al die reizen naar het buitenland... en weet ik veel wat allemaal dingen. Daar, daar, daar vertelt hij een heleboel leuke en spannende verhalen over. Grappige verhalen ook. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat... je moet je wel realiseren... De, deze man is zo. Dat is ook zijn leven. En ik, ik kan er dan wel allerlei leuke uh, uh, dingen inschrijven... Um, dat je op zaterdagavond in een leuk tweetje als je bij de open haard zit. Maar zo is het. Niet. Nee. Zo is het. Het niet. is een ondraaglijk. Dus wat heb, je, wat heb je Zeg maar in die lange periode waarin um, hij eigenlijk alleen op die berg zit? Um, dan heb je een heleboel geschiedenis. Een heleboel terugblikken. En een heleboel uh, gedachten aan vroeger. Aan, aan, aan zijn grote succestijd. Um, maar je hebt een man die, die denkt. Een denkende man. Ja, een man die zich. Hè, zoals we al zeiden, teruggetrokken heeft ja. in zijn hoofd... die heel veel denkt, ja. heel weinig doet. Hij wordt ook veel gecorrigeerd. Hè? Laten we dat niet vergeten. Hij Onder wordt door Rebecca ja. gecorrigeerd. Ja. Ja. en door, door vrienden, zijn huizen, oude vriend van hem. En, Albert, zijn oude ja. vriend. Ja. Maar toch is het... Uh, je moet eigenlijk als het ware... Ik weet niet of je dat zo bedoeld hebt als componist mm -hmm. van, van dit verhaal. Uh, maar je moet wel even mee in, in de hartslag... Uh, van het leven van die man. En, en dat is, zoals ik al zei, hij leeft in sluimerstand. Dus, ja. dus dat is een hele lage hartslag. Je moet je daaraan overgeven. Ja, maar was, kijk, je, was dat bewust beleid? Ja, ja, natuurlijk. Want, want je, je, ik, ik wil geen boek schrijven met een hoog tempo over een man die. Uh, in een laag tempo leeft. Die in een laag tempo leeft. Uh -huh. Dus wat heb je, de vraag is altijd bij een roman: wat is de motor? Waar blijft de lezer doorlezen? Nou, het is heel makkelijk uh, om uh, tempo aan te brengen in een boek. Hè? Kijk maar hoe Dan Brown dat doet. Mm. Uh, dat kun je, als je kun je zo een paar pagina's van analyseren en dan kom je erachter hoe het in elkaar zit. Dit is ook wel redelijk plotdriven. Ja. Hier kun je ook ja, de techniek hier van, hier... De, van, van de thriller zit hier ja, voordeel ook, ook in. Zit er zit ook nog een thriller in, natuurlijk. Ja. Uh, maar wat, wat drijft hij hier dan voort als lezer, als die man eigenlijk uh, uh, niet zo vreselijk veel doet? dat zijn niet alleen zijn herinneringen, uh, uh, grappig of niet... maar dat is ook wat, zich, wat er zich in zijn hoofd afspeelt. En uh, de antwoorden die hij probeert te vinden op behoorlijk grote levensvragen... Ja. dat zijn vragen die we allemaal hebben. Ja, existentiële vragen. Ja, en dat is... Uh, uh, ik heb wel eens het gevoel dat het daarover niet al te veel meer mag gaan in de literatuur. En als het er wel over mag gaan, dan moet het toch vooral vlot en ironisch uh, gedaan worden... zodat we er geen last van hebben. Ja, en ik had Alsof je in een soort reclamejargon... Uh, de grote kwesties van het leven zou moeten nou ja, behandelen. Dat, dat, als het ware. dat is toch vaak hoe het, uh, hoe het gaat. Hè? Dat, uh, de, de, de grote kwesties worden vaak ironisch behandeld. En dan doet het niet echt pijn. Dan, dan, dan hoef je er niet, niet echt mee, uh, over mee te denken. Dan hoef je als lezer uh, geen antwoord te geven... op de vragen die het boek jou stelt. Uh, uh, hoef je het denken van iemand niet te volgen. Kijk, Een van de mooiste teksten van Saul Bellow vind ik team. Hmm. En die hele tekst, het is denk ik 100 pagina's, die speelt zich bijna helemaal af uh, op de achterbank van een taxi. Terwijl hij denkt, de hoofdpersoon denkt, over zijn goede vriend, um, uh, van wie hij afscheid heeft moeten nemen. Hmm. En, uh, en dat speelt zich dus in het hoofd van een man af. Waarom lees ik door? Omdat ik wil weten wat hij denkt. En waarom lezen we uh, uh, Louteringsberg? Nou, als je wilt weten wat Marcus Coppa denkt hoe hij zichzelf van de berg afdenkt op een gegeven ogenblik. Daartoe waren we wel aangespoord door, door vrouwen, want zo is het nu eenmaal met Want, hem. want, want, want dat, dat, dat terugtrekken in, in zijn hoofd, dat wordt hem bijna fataal. Ja. Hij, mag, hij mag dan wel hele mooie maaltijden steeds voor zichzelf koken. Hij, hij op, eet ze niet op. Hij eet ze niet op, hij valt ja. op een gegeven moment gewoon om. Ja. Hij, hij heeft ondergewicht, hij, ja. hij is uitgeput, hij is uitgemergeld... en hij valt echt letterlijk een paar keer flauw in, ja. uh, in, in het verhaal. Maar wij gaan wel mee in dat denken van hem. Ja, dat denken ja. over, over wie ben ik en waar kom ik vandaan. Ja. Maar eigenlijk ook van dat hij niet zijn hele leven op kan hangen... aan een paar geschiedenissen die op zijn pad zijn gekomen. Nee, inderdaad. En je merkt ook dat, dat, dat, dat alles in zijn leven... wordt in beweging gezet door de mensen om hem heen. Het is, het is Rebecca, het is zijn moeder, weliswaar door, door haar sterven... Het zijn uh, mevrouw Sanders, die het huishouden bestuurt. Het is Albert, het is Het Lyle initiatief zijn ontbreekt, eigenlijk. Ja, en het zijn vooral de vrouwen in zijn leven die, uh, die hem bewegen. En tegelijkertijd zijn het de vrouwen in zijn leven... Uh, uh, naar wie hij op zoek is, want hij weet nauwelijks wie ze zijn. We praten zo verder, er is verkeersinformatie. Het is nog druk op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Woerden en Bodegraven, vijf kilometer door een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken wel weer vrij. Staat ook file de andere kant op voor het Gouwe Aquaduct, drie kilometer. En op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk... drie kilometer door een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Radio 1. Kunststof. In Kunststof praat ik met schrijver Marcel Meuring. Hij schreef een kloekboek, Luiteringsberg heet het. Het is net verschenen bij De Bezigbij. Het is het verhaal van een man die zich terugtrekt op een berg in uh, zijn dochter, dochter tje, moet ik zeggen gaat verzorgen en grootbrengen uh, en, en koesteren en liefhebben. maar verder toch wel tamelijk uh, zich terugtrekt uit de uit de, ja uit de uit de realiteit uit de wereld uit de, ja. uit de wereld uit het dagelijks leven zich terugtrekt uit zichzelf zoals jij al zo mooi zei, totdat ja we hadden het net over de vrouwen totdat ja dan moet de redding van de vrouw komen. Ik ga hier geen feministisch statement maken, hoor. maar Dat, oh, dat wil ik ook wel doen. <laughs> dat wil ik niet allemaal geweten hebben. Maar dat gebeurt, Eigenlijk, tenminste voor mij is een sleutelmoment uh, in deze roman... Uh, als Lila, de vrouw, binnenkomt, een New Yorkse single, yeah. binnenkomt en zegt... er komt een moment in het leven van een man waarin hij zich kan voorstellen... dat zijn bewustzijn, zijn geest, net zo goed in een ander lichaam kan huizen... Dat is een. Er ontstaat een, een, een conversatie tussen, uh, tussen die twee, waaruit, waarin zij feilloos de vinger op de zere plek legt. Ja. Namelijk dat die man eigenlijk een lege huls is geworden. Ja, en, inderdaad. En, en, um, uh, ze ziet, zij ziet het niet alleen heel scherp. Uh, ze behandelt hem ook zo. Hè? Want je merkt onmiddellijk als zij in, in, in. Ze zijn, geloof ik, wat is het, een dag, anderhalve dag uh, zijn ze even samen. Ze behandelt hem ook een tikkeltje neerbuigend. Uh, hij heeft niet veel in te brengen mm -hmm. bij haar. Uh, hij hobbelt wat achter eraan. Uh, zij sleept hem mee. Zij neemt hem uh, uh, aan de hand. Uh, uh, uh, uh, het, dit is het moment waarop, uh, waarop Marcus Kolpa... denk ik voor het eerst ook zelf, begint te beseffen dat, uh, dat, uh, dat er niet meer veel fut meer in zit. Ja. En dat hij dus iets Dat hij van de berg af moet komen, natuurlijk. Ja, dat zijn dochter begint het dan ook tegen hem te zeggen. Ja. Uh, zijn dochter is dan al het huis uit en die heeft al een paar keer tegen hem gezegd uh, dat, dat, dat ze graag wil dat hij van die berg af komt. En dan hoeft het misschien niet die fysieke berg te zijn, maar... Wel die uh, mentale berg waarop hij waar zich op verschanst. Hoe, hoe wurgend is dat eigenlijk, het je zo terugtrekken in jezelf... dat je jezelf ja, bijna kwijt bent? Nou, kijk, voor, voor Marcus Kolp is het zo... dat het waarschijnlijk verkeerd zou zijn afgelopen als... Ik denk als uh, de vrouwen in zijn leven niet hadden ingegrepen. Vooral als hij uh, Leila Adler niet had ontmoet... die hem letterlijk en figuurlijk uh, wakker scheurt. Tja, ik weet het niet. Kijk, ik, ik, ben, ik ben zelf ook niet zo ontzettend sterk in menselijke contacten. Maar, uh, nee, daar hadden we het al even over. Ja. Ik heb wel periodes in mijn leven gehad... waarin ik zo ontzettend weinig menselijke contacten had. En ook de telefoon niet meer opnam. Uh, ook niet als ik zag hè, wie het was... En keek ik ernaar en dacht ik, dat is mijn zuster of dat zijn mijn ouders. Of dat is die of die. En dan kon ik de telefoon niet eens meer opnemen. omdat ik ja, Op de een of andere manier had ik dan geen gevoel voor diegene die dan belde. Dus dat weet, dat ken ik wel, ja. Dat, um, en dan, dan blijft er niet zo vreselijk veel van je over. Want dan ben je alleen nog maar een soort uh, automaat... die allerlei functies in het leven kan vervullen. Uh, Hey, lichaamsfuncties natuurlijk, maar dat, dat gaat altijd wel door. En uh, verder de taakjes die je hebt. Ja, ik ben een Montessori kind, dus dan denk ik onmiddellijk aan taakjes. <lacht> dus hey, opstaan, kinderen naar school brengen, eten, koken, dat soort dingen. Dat gaat dan allemaal gewoon door. Maar ja, als een apparaat, daar zit geen mens meer in. En hoe ga je dan als mens over jezelf als mens denken... Het, ik kan je vertellen dat het slecht is voor je, voor je gevoel van eigenwaarde. Ja, dat, je, want je, je op een gegeven moment uh, vraag je je ook af... Waarom je, uh, uh, uh, waarom je eigenlijk niets meer ervaart bij andere mensen. Waarom, en als je de, als dat waarom er niks geval, meer geprikkeld wordt eigenlijk. Ja, er wordt niets meer geprikkeld. Je hebt ook geen gevoelens meer bij andere mensen. En als dat zo is, dan... Um, begint het natuurlijk terug te slaan naar jezelf. Want uh, je, wat je voor een ander niet kunt voelen... kun je voor jezelf ook niet voelen. Dan, en, ja, dan, dan, dan eindigt dat in een soort... Uh, uh, ja, autistische stagnatie. En dat is met, uh, in, in relatie met uh, de kinderen of met kinderen... Is dat niet aanwezig? Of dat is dat... gek, hè? dat blijft altijd bestaan. Dat heb ik, ik, ik, dat heb ik zelf ook gemerkt. Dat, ik, dat uh, wat er dan ook gebeurde. Um, uh, de, de, hoe betekenisvol zo'n band met je kinderen is, dat verdwijnt niet. En alles eromheen wel? Ja. Nou uh, ja, oh ja de, liefde, de, de, de liefde voor een vrouw bijvoorbeeld. Nou ja, ik ben daarna gescheiden. Dus ik denk niet dat, uh, um, uh, dat ik uh, daar dan erg sterk in ben geweest. Zie uh. si jij gewoon een verband tussen deze twee? Uh... Nou, mm, nee, dat, dat weet ik niet. Ja, dan zou je dat helemaal moeten analyseren. Dat, uh, maar ik denk dat het er wel iets mee te maken heeft. Het uh, uh, uh, is, is niet alleen maar zo dat je op een gegeven moment op elkaar uitgekeken bent. Uh, ik, ik, ik of, dat, of dat er iets is waardoor je niet met elkaar doorgaat. Ik zie, ik zie ook dat ik... Uh, uh, bepaalde keuzes in mijn leven heb gemaakt... omdat ik er wel was of omdat ik er niet was. Mm. Maar ik wist ook vaak niet wanneer ik er wel was en wanneer ik er niet was. Want in dit boek, en dat vond ik, vond ik grappig... ook omdat ik daarna een krant zag liggen in de trein... maar dat leg ik zo uit. Maar in dit boek is deze man toch de hele tijd bezig... allerlei kleine sociale evenementjes te organiseren. Bijvoorbeeld, hij kookt heel uitgebreid. Ja. Hij heeft een wijnkelder waar hij steeds in afdaalt. Hij wil contact. Hij heeft op zijn voorhoofd staan, ik wil geen contact... Ja. Maar alles om hem heen. Het is het verhaal van die moestuin. Hè? Dat, dat idee dat hij hier nu gaat. Hè? Hij gaat spitten, hij gaat planten, hij gaat zaaien. Hij gaat oogsten. Dat, en dat doet hij niet. Hij wil het wel, maar hij doet het niet. En waarom doet hij het niet? Hij kan het niet. En waarom kan hij het niet? Nou ja, daar heb ik dan 500 pagina's voor nodig. Ja, om, ja. om daarover te laten nadenken. Om andere mensen uh, uh, daarover te laten nadenken. Uh, en hem over aan te spreken. Maar. Dat is, dat is denk ik waar het allemaal om gaat. Waarom kan hij het niet? Want ik zag dus een krant liggen in, in de trein. En dat was een interview met jou, ik denk, ter ere van je nieuwe roman. Eh, maar daarin ging je koken. Dus oh, we ja, hadden ja. ook eh, allemaal. Het was de pers geloof ja, ik. Hè? De pers. En, en met grote foto's van jou. Waanzinnig gelikte keuken. Ja, goed hè. Dus, uh, design ja. van, van kop tot... kost niks, is allemaal Ikea. Maar Geeft het, niks, als je het zag goed er dukt, heel goed ziet uit. Duur uit. Zag eruit als bul bulpthout. hout of weet ja, ik veel, hoe al die verschrikkelijk is, uh... dure keukens eten. Maar hoe dan ook, jij staat daar dan in te kokkerellen met allemaal uh, stalen uh, dingen. En toch op de een of andere manier, uh, dat stond ook overigens in het artikel, dat er ook niet gemorst moest worden. want dat deed een doekje ja, over. Uh, uh, Heeft het ook wel een beetje iets ongemakkelijks. Alsof dit niet iets is wat je wekelijks doet. Het elke dag. Aan... Ik ook. Uh... Ik nou, het aanrichten dag, uh... van een baggenaal voor vrienden. Oh nee, dat doe ik. Nee, nee, nee. Dat doe ik echt heel zelden. Uh... Ik vind dat grappig, die twee dingen zo samen. Ja. Dat je er wel helemaal op ingericht bent, bedoel ik. En ja, maar ik heb net als Marcus Colpa met zijn moestuin... had ik ook toen uh, uh, mijn vrouw en ik dit huis kochten... had ik ook fantastische visioenen. van... nu ging ik er ook mensen uitnodigen. Zo'n tafel met zes of acht mensen en dan flessen erop. Italiaanse, Franse... Mensen je bij je... elkaar brengen, weet je wel. Dat, die is, die is uh, kunstenaar en die is uh, uitge of boekverkoper. En, en, nou, is, er is allemaal niks van terechtgekomen. Wat houd je tegen? moet er niet aan denken. Oh, je moet er niet aan denken? Ja. De, dat ik, is het. Aan de ene kant dus wel. En aan de andere kant moet ik er niet aan denken. En er zit, daartussen zit een ruimte die ik niet goed kan overbruggen. Ja. En daar gaat dit boek Maar ik kook over. wel bijna elke dag. Nou ja, vijf keer in de week toch wel bijna. Ja, maar gewoon voor jezelf. En je ja, kinderen. En het gezin, ja, ja. ja. Dit boek gaat niet, uh, niet alleen over, over, over, over die eenzaamheid... en, die, uh, en, en, en dat, die terugtrekkende bewegingen. Het gaat ook heel erg over uh, identiteit. Daar hebben we het natuurlijk eigenlijk al over. Maar nog secuurder de Joodse identiteit. Je neemt die enerzijds enorm op de hak in, in dit boek. Mm -hmm. Je speelt ermee, je smiert ermee. Oh, ja, ja. uh, met allerlei gebruiken uh, die, die, die bij het Joodse leven horen... En aan de andere kant neem je het ook bitter serieus. Het is, het is ook wel degelijk de kurk waarop de hele kwestie drijft in dit boek. Ja. Wat is... Wat, wat is dat, die dubbele verhouding? Nou ja, weet je, kijk, het is onontkoombaar. Dat, dat, uh, als je Joods bent, ben je Joods. En daar is dan ook niks meer aan te doen. Bedoel, je, je kan ja, het niet teruggeven. Is, de, nee, weet je, kijk, je kunt wel zoals Edith Stein... die uh, ook Joods was en non werd, uh, uh, katholiek worden. Maar goed, Edith Stein is in 1942 ook naar Auschwitz getransporteerd... En, heeft het niet overleefd, dus dat helpt niet. Uh, uh, uh, uh, uh, heet, kun je kunt jezelf niet ontjoodsen. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk ook, ook voor joden zelf... Uh, uh, voer voor uh, uh, ironie en cynisme. Uh, als... Uh, Um, hey, je hebt dan zo'n moment waarop uh, uh, het gaat over Rebecca... en of ze al vriendjes heeft. En, uh, dat Rebecca dan zegt, maar of, weet je, als, als grapje... oh vader, maar ik, ik kan, ik, het zijn hier alleen maar boeren in de buurt... en ik kan geen Joodse boer vinden. En, dan zijn, en Marcus zegt dan, dat geeft niet, neem er maar eentje mee... en dan besnijd ik hem hierboven zelf wel. Dat, dat, ja, dat is een soort... Dat, met dat soort, dat soort spel. Hè? grapjes ja. el, zit het vol natuurlijk. Uh, Marcus Kopp uh, neemt het feit serieus dat hij Joods is. Dat is nou eenmaal zo. En tegelijkertijd neemt hij het absoluut niet serieus dat hij Joods is. Maar anders dan in boeken van Jessica Deurlacher of Leon de Wind, om nou maar eens een paar te mm -hmm. noemen... is het bij jou... Uh, het, aan de ene kant draagt deze Koppa ook nog de hele geschiedenis... van de Tweede Wereldoorlog op zijn rug mee... Daar kan hij niks aan doen. Dat heeft gewoon met, met zijn voorvaderen uh, mm. uh, te maken. Maar aan de andere kant doet hij er ook een beetje. Doet hij ook heel relativeren. Dat is toch meer dan alleen maar. Uh, spielerij. Ja, maar ik denk dat dat relatief ook belangrijk is. Dat dat. Uh, uh, uh, neem bijvoorbeeld Israël, hè, waar zijn moeder heen gaat. Uh, uh, Um, ik denk dat Marcus Kopp uh, het belang van Israël misschien wel ziet. En tegelijkertijd noemt hij het dat land. En zegt hij ook... Uh, ik geloof dat dat de een van de slechtste ideeën uit de geschiedenis is... om als alle joden bij elkaar in één land te gaan zitten... dan kunnen ze ons nog makkelijker uh, oppakken. Dat, mm. uh, het, het is waar. Aan de ene kant en aan de andere kant uh, is het ook bedoeld als een grap. Uh, mm. uh, is het ook niet waar? Dat, dat, ja. Ik denk dat hij... Um, um, een, een sterke behoefte heeft aan het, aan het relativeren van, uh, van zijn Joodse identiteit. Omdat, omdat het eigenlijk al zoveel is. Omdat het eigenlijk al zoveel is? Nou ja, die identiteit bestaat uit uh, al zoveel meer dan jezelf bent. En er komt al zoveel geschiedenis bij kijken. Dat ik, ik heb nog geen roman geschreven... Uh, waar de Tweede Wereldoorlog in directe zin... Uh, een rol speelt. Maar ik merk wel dat er Je hebt ook nog nooit een achtergrond... roman gespeeld waarin de Joodse identiteit geen rol speelt. Nee. En dat is het hele Dat ding. is onontkoombaar. Ja, dat is onontkoombaar. Dat en... dringt zich aan jou op of heb je daar zelf ook nog enige regie op? Nee, nee, nee, nee ik, ik, ik wilde dat absoluut niet. Want toen ik mijn eerste boek aan het schrijven was... Uh, toen uh, wilde ik een soort liefdesroman schrijven. En ik dacht, ik ga absoluut geen boek schrijven over Joden. Ik ben niet van plan om de maat in het hart van het Nederlandse Jodendom te worden... Maar ja, toen was ik een jaar verder en toen heette de hoofdpersoon Mendel. Dat is toch een naam die in, eh, <lacht> laten we zeggen, een evangelische kring minder, minder, voor, <lacht> min, minder tegenkomt. En, en, en weer een jaar verder uh, uh, ja, was hij gewoon echt Joods geworden. En toen dacht ik, ja, daar zit ook niks anders op. Dan, uh... en, en je schrijft je wat dat betreft steeds, steeds verder de put in, want... <lacht> ja, nee. ja, dat valt gewoon me mee. <lacht> nee, maar ik bedoel, al die boeken zijn met elkaar verbonden. Er komen ja. hier allerlei figuren in voor, Noach en ga zo maar door... die <lacht> ook alweer in eerdere romans van je mm -hmm. voorkomen. Dus zo vlecht jij een oeuvre wat straks geheel op Joodse Kurk drijft. Identiteit, ja. denk ik dan. ja. Nou ja, Terwijl je god, dat ja, eigenlijk dat niet is wilde. Wel, ja, maar kijk, als ik een Eskimo was geweest... dan had ik vast ontzettend veel over, over, over zeehonden geschreven. Oh, dus, als dat zou kunnen. Ja, ja, dat is waarschijnlijk wel hoe. En Marjane Thieme zou er veel behoefte aan hebben, waarschijnlijk. <laughs> heb, je, heb je dat wel eens vervloekt... dat, dat, dat, dat werk een richting op kan gaan... die misschien helemaal niet per se jouw ja, bedoeling is geweest? Ja, ik, ik, ik, ja want ik besef wel dat ik de in, in zekere zin... Uh, valt er niet zoveel te kiezen als het gaat om je thematiek. Voor mij in ieder geval niet, maar ik denk voor de meeste uh, schrijvers niet. Dat, uh, je, je bent je thematiek en je thematiek is wat jij bent. En, ja, daar kun je wel ingewikkeld over gaan doen. En je kunt er heel erg lang over piekeren en, en filosofie lezen... En, en, en noem het allemaal maar op. Maar je, je, je schrijft niet alleen met je hoofd... maar je schrijft ook vanuit je buik. En vanuit je buik komen, uh, komen je thema's. Dat, dat, dat is wat jou bezighoudt. Je kunt twee jaar lang ploeteren op een roman... Die je in die, in die richting wil, wil duwen. En na twee jaar merk je dat het verhaal toch steeds weer die andere kant uit gaat. En dan kun je het maar beter volgen. Dus het hoofd is niet dominant in alles? Nee, het is voor schrijvers uh, uh, heel belangrijk om niet al te slim te zijn. Ja, maar goed... Uh, als je ja, buiten, buiten de schrijftafel wel, ja. maar achter de schrijftafel moet je ook... Je moet je buik kunnen laten spreken, als ja. ik uh, zo maar. Dit geldt iedereen. Dan ga je er wel overheen, ja, met je hoofd. Dat geldt ook voor deze jongen, hè? want die heeft altijd van die hele witzige uh, conversaties met zijn dochter en met anderen, ja. met zijn vrienden enzovoort. En hij is echt de slimste. Hij citeert aan de lopende band grote literaire werken oh, en, en andere wetenschappers en ja. literatoren, filosofen. Ga zo ja. uh, maar door. Maar om dan bij dat hart te komen, dat, dat is dan toch nog wel een hele leidensweg. Ja, het is allemaal hoofd en, uh, en weinig of, of geen hart. En um... zijn, zijn, zijn nieuwe vriendin Lila moedigt hem aan om weer te gaan schrijven. Omdat dat de enige manier is om uiteindelijk weer te gaan leven? Nee, dat geloof ik niet. Want ik geloof niet dat literatuur uh, therapeutisch is. Uh, nee, ik denk dat uh, zij heeft zijn... Het boek dat hij ooit geschreven heeft, heeft ze ooit gelezen. En zij vond het een fijn boek. Ja, het was dan misschien wel niet literair verantwoord... maar ze vond het toch een fijn boek. En zij, zij wekt hem niet door hem uh, uh, aan te moedigen om weer te gaan schrijven. Zij wekt hem uh, um, doordat zij is wie ze is. Zoals, mm -hmm. weet je, zoals die, de Levinas, de uh, uh, Levinaste filosoof, uh, zegt je wordt een mens in het aangezicht van het ander. Ja, dat is al tegenwoordig een bijna postmodern wandtegeltje geworden, maar, maar toch. Hè. Um, dat is eigenlijk wat, wat er gebeurt. Hij wordt weer mens omdat hij naar haar kijkt. Omdat, mm -hmm. hij, omdat hij haar ziet. Wat is het? Ja, nou, dat, dat kun je alleen maar beantwoorden door het antwoord te vinden op de vraag... wat is dan liefde? Waarom uh, uh, is liefde zo plotseling dan ineens? En wat vermacht de liefde? Nou, ik, ik, ik denk, ik denk heel erg veel. Ik denk dat, uh, uh, dat, we, dat we een bol kunnen nastreven. Uh, Schopenhauer geeft al zo'n lijstje. Van, uh, wat, wat, wat, wat de mens is. De mensen zijn bezit. De mensen is een kennis. De mensen is uh, Noem het allemaal maar op. Uh, uiteindelijk uh, uh, denk ik... Ik denk toch, toch dat het belangrijkste is. Ik geloof dat dit lijstje letterlijk in het boek zit. Er zit letterlijk je, in het ja, boek, ja. Macht, geld, rijkdom. Ja. Of uh, macht, rijkdom enzovoort. Ja, ja kennis. Ja. Kennis is ook een, uh, een dikke auto, zoals in het nodig zeggen. Ja. Ja. Uh, uiteindelijk is het het belangrijkste... Uh, uh, dat je een mens bent in het aangezicht van de ander. Dat, dat, dat, uh, dan, dan ben je pas iemand. Ja. Niet om wat je hebt. De decor voor deze verhalen... Het zijn de jaren 70, de jaren 80, de jaren 90. En wat eigenlijk wel pijnlijk duidelijk wordt in deze geschiedenis. is dat de mensen om wie het gaat, die, gro die grote, die volwassen worden in, in, tijdens deze jaren. dat die allemaal hun dromen, hun idealen kwijtraken. Zo ja. Stuk voor stuk. Ja, dat is. Ja. Dat, dat... is dat, dat, dat is natuurlijk ook wel wat in de afgelopen 40, 50 jaar gebeurd is. Dat. Uh... Je hebt het Nederland van, van voor 1980 en het Nederland van na 1980, volgens mij. Wat bedoel je dan met 1980? Nou ja, 1980 is voor mij zo'n zo scharnierjaar. Dat is, hè, dat is de kroning natuurlijk, ja. de kroning van uh, Beatrix. Uh, geen woning, geen kroning. Waarbij iedereen verbijsterd was over de hoeveelheid uh, uh, oproer en geweld... die uh, ineens lospaste. Ja. Um, je hebt een Nederland van daarvoor dat uh, uh, economisch uh, welvarend was. Met hier en daar wel een kleine crisis, maar het ging toch eigenlijk steeds beter. Met een, een, een, de verzorgingstaat, de... Je zei eigenlijk verzorgingstaart. Ja, ver, ja het Ik was ook het een, een leuk woord. Het, het, het was ook een taart. <laughs> het was in de tijd dat we nog verzorgingstaart aten. <laughs> ja, nou ja, het was ook een taart, weet je. Dat was, het, was, het, was, het, het was niet alleen maar brood, het was ook slagroom en kersen, noem het maar op. Dat was, het, was een, het was een heel bijzonder systeem dat heel kort heeft bestaan in een aantal Noordwest-Europese landen. Uh, met de, de, de staat die gebaseerd is op het solidariteitsbeginsel... waarin we het allemaal normaal vonden, dat we het voor eh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan krijg je in 1980 die grote economische crisis. En dan breekt al snel uh, uh, het, uh, het tijdperk van de manager aan... de uh, masters of the universe, uh, het, uh, Wall Street is dat, geloof ik. En, um, en dan begint de uitverkoop van de verzorgingsstaat. Ja, ja. Yeah, <laughs> dan en gaan wel we langzaam staat, ja. naar een ander Nederland... Ja. waarin we ook niet meer die hoop en die verwachtingen hebben... van voor 1980. De wereld wordt steeds beter, wij kunnen eraan werken... wij moeten voor elkaar zorgen. Ja. Enzovoort, enzovoort. En waar is Marcel Meuring in dit verhaal? Ik ben opgevoed met het idee um, uh, van uh, de progressiviteit... dat uh, als je wilt, kan alles beter worden. Daar kunnen wij voor werken. Uh, we moeten dat ook allemaal samen doen... Ik ben, ik ben een Montessori-kind. Ik ben een uh, kind dat na de oorlog is geboren. Uh, van de, een, een kind van de grote vergezichten. Uh, wij, de wereld wordt beter. We gaan naar de maan. En, en atoomenergie zal een onuitputtelijke schone energiebron zijn. Uh, ik herinner me die documentaires nog uh, op zwart-wit tv's. Uh, dat vader met de atoomauto naar zijn werk reed... en moeder met de atoomstofzuiger het huis schoonmaakte. Dat soort immense verwachtingen. Die ook verbonden waren natuurlijk aan allerlei uh, achtergronden. Hè. Uh, uh, uh, uh, uh, of je nou links was, christelijk, liberaal of, uh, uh, uh, uh, of conservatief. Je had, had toch dat soort verwachtingen uh, dat, dat het in principe beter kon gaan. En dat is, dat, is, dat is heel erg veranderd. En die generatie die uit die tijdstand, die heeft dat meegemaakt. En je ziet ook dat er eigenlijk geen ideeën meer zijn. Maar jij zegt euh, nog, nog vlak hiervoor, dat de mens. Euh... Pas de mens is in het aangezicht van de ander. Hè? Ja. Dan gaat het over liefde, maar of, of, of mensen herkennen in je omgeving. Uiteindelijk is dat microkosmosje wat gezin heet. Daar wordt natuurlijk al. Dat is de broedplaats toch? Van al, uh... Daar begint alles. Dat, uh, alles uh, maar ja, letterlijk alles. Hè. Ook zoals uh, hier, hier Philip in het boek. dat zegt: ja. uh, They fuck you up. You're a mom and dad. They may not mean to, but they do. Ja. En in jouw geval, want we, zijn, we, we cirkelen rond, rond het boek... Waarin, waarin die moeder op afstand is. Hmm. Maar uiteindelijk is, is het toch bij jou ook daar begonnen? Ja. Ja, dat is wel... Uh, ik heb, mijn, mijn, mijn, mijn moeder uh, heeft ondergedoken gezeten... of met haar zusje is ondergebracht uh, vanuit uh, Rotterdam... nadat haar moeder was opgepakt uh, door de Duitsers... en is Ondergebracht, ik geloof eerst in Friesland en later in. in Enschede. En daar heeft ze de oorlog. binnenshuis een beetje doorgebracht. Maar er uh, werd niet over gepraat. Nee, dat kon niet. Dat kon niet. Ik, ik, ik, ik, ik, ik wilde wel meer weten. Niet, niet eens zozeer per se over die oorlog hoor. maar gewoon over. überhaupt. Hè. Hoe het was vroeger, waar ze vandaan kwam het gezin, ja. enzovoort, enzovoort. Dat is niet gelukt. Dat. Uh, uh, uh, ik we hebben dat één keer geprobeerd. Echt, toen zijn we er echt voor gaan zitten. Toen heb ik één vraag gesteld en ze heeft één antwoord gegeven. En toen barstte we al een benzinnik uit. En toen zagen we ook wel in dat dit het niet werkt. Nee, en dat is eigenlijk, ja... En ze herinnert zich ook gewoon weinig. Dat heeft ze altijd gedaan. Ze herinnert zich weinig van, uh, van vroeger. Dat is waarschijnlijk ook allemaal verdrongen. Maar... Dus dan krijg je een hele ravelige uh, gezinsgeschiedenis. Ja. Waarin de vervreemding is, is geboren. Dat zo denk ik. Zo. ja. ja. Ik vind dat je een heel indrukwekkend boek hebt geschreven. Het is, het is veel rijker dan wij in dit gesprek... Uh, we knopen uh, er gewoon nog een uurtje aan vast. Dat <laughs> is goed. Dat zenden we dan niet uit. Maar Je moet toch nog zo'n wandtegeltje gaan be, be, be, beschrijven. Ik ben heel benieuwd wat je erop schrijft. Je hebt nog maar uh, 38 seconden. Oh, kan vindt. ik in de tussentijd even vertellen... dat Govert van Brakel zo meteen in uh, twee dingen... onder andere praat over 50 militair gevechtsinsignies... Uh, omdat zij in... Afghanistan onder vijandelijk, vijandelijk vuur zijn gekomen. Kapitein Freek, gezagvoerder, uh, is een van de militairen. En die is zometeen aan het woord daar in, uh, in die uitzending. Wat schrijf jij op je tegel, Marcel Meuring? Ja, ik, wilde, ik deed een poging om optimistisch te zijn, maar het is weer niet gelukt. We zijn allemaal alleen. Ja, het ja. wordt een lange avond voor de luisteraars. Kom maar van die berg af. Nou hoor, Marcel. Dank meneer Meuring. Dit was aflevering 2269. Morgen praten wij met Joost Seelen over zijn documentaire... Zwarte Soldaten. Nederlanders in de Waffen-SS. Tot dan. Radio 1. Ten stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Europees Voetbal of Radio 1. Zometeen, om half negen, de halve finale in de Champions League. En paas over de hele, Die neemt de waarde aan. Geeft de linkerkant meest gelukkig de van Real Madrid, Barcelona. Wow! En OS langs de lijn. Zometeen van half negen tot elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.